Dus wij gingen zondags trouw met paps en mams naar de kerk. En als we s'morgens niet waren geweest, dan moesten we s'avonds naar de kerk. En het was in Bloemendaal, had je een radiogemeente Bloemendaal. Daar gingen we dan naar heen op de Vijverweg. Alleen, eh, ik begreep helemaal niets van datgene wat de dominee mij daar te vertellen had. Ik begreep er helemaal niets van. Kategorisatie, sorry, maar was mij best wel moeilijk om te begrijpen wie God is. Daarna ben ik dus getrouwd met Frida. En eh, ja, ook heel, heel toepasselijk in het kerkje van Bloemendaal. In het dorp waar we, waar we inmiddels dus zijn gaan wonen, eh, 30 jaar geleden. En eh, ja, het was allemaal heel erg mooi. Gewoon volgens het boekje trouwen in de kerk, het stadhuis. Eh, je ontvangt de zegen van de dominee. Dat was in dit geval dominee Torenvlucht. En oh, die is heel bekend. Ja. Die is heel bekend, Dominee Torenvliet. Die gaat oh. echt van kroeg tot kroeg om het evangelie te brengen. Dat deed hij in zijn tijd. Ja, geweldig. Alleen, nog steeds begreep ik helemaal niets van het woord van God. En op een gegeven moment geloofde ik het wel. We gingen niet meer naar de kerk, Frida en ik samen. We gingen eigenlijk gewoon samen huisje, boompje, beestje. Gewoon zoals we het allemaal uh, ja, gewend zijn. Uh, je trouwt, je hebt kinderen, uh, je brengt je kinderen naar school... Totdat op een gegeven moment er mensen op mijn pad kwamen. Die nodigden mij uit om naar een samenkomst te komen. Naar een evangelisatieavond. En dat was van toen de tijd was dat Berea. Ik werd uitgenodigd door Willem Duin onder andere. Om naar een van de evangelisatieavonden te komen. Er zit nog een heel groot verhaal tussen. Maar het moment dat ik dus ging en de eerste stap daar binnen zette. Dat was eigenlijk heel apart. Hetzelfde gebouw waar ik als baby ben... Besprenkeld, als baby Ben gedoopt. In datzelfde gebouw zat nu een andere gemeente. Gemeente Berea. De eerste stap die ik daar binnen zette. Was heel overweldigend. Ik, ik ervoer zo. Nou gewoon zo de liefde van Gods geest. Dat ik begon daar gewoon spontaan te huilen. Te huilen. Te huilen. Ik begrijp niet wat er gebeurt er nou allemaal. Ik begrijp er helemaal niets van. Later ben ik het echt gaan begrijpen. Het was echt de Heilige Geest. Die mij zo liefdevol. En zo met zoveel warmte mij omarmde. En ik zag het eigenlijk een beetje als de schoonmaak van mijn leven. Ik was geen crimineel, ik was geen naar mens, maar gewoon de liefde van God, die klopte aan mijn hart. En ik ben, ja, ik, ik ben, ben natuurlijk naar binnen gegaan om, om, om hem te ontmoeten, om te gaan zien van wie hij dan wel niet is. En mijn hart stond dus al op een kiertje. Ja. En hij klopte aan mijn hart, ik heb mijn hart opengezet, ik heb de Heilige Geest ontvangen. Ja, en... en dan ga je eigenlijk dingen op een hele andere manier zien. Dan ga je echt niet meer met vleeselijke ogen kijken... maar met geestelijke ogen. Dus op het moment dat ik toen mijn Bijbel pakte... Eh, die ik nog wel had liggen, trouwbijbel... ik ging daarin lezen... en ja, heel apart, dan, dan ga je de woorden snappen. Datgene wat je leest, dat wordt uitgelegd door de Heilige Geest. En we noemen de Heilige Geest ook wel de geest van de waarheid. En dan krijg je een honger naar het woord van God... Dan krijg je uh, ja, dingen, dingen in je oor, uh, nou fluistert God dingen in je oor, dingen die je zelf niet bedenkt. Dus op een gegeven moment kom ik dus thuis naar de evangelisatieavond en ik, ga de ik loop de huiskamer loop ik binnen, ik doe de kast open waar allemaal LP's staan. En ik kreeg echt op mijn hart ja, ingegeven, al die LP's ga je opruimen, die gooi je hup, in één keer de vuilnisbak in.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 Una bien cordial bienvenida a la isla de la sonrisa. As I down on Sonrisa Island, where the yeah. music meets me right outside the yeah. airport doors. Fields with all the guapo sunlight on the island of plantations, slums, hotels, and more. Oh, oh, oh, oh, oh. llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Donde la vida es calma, yo no anhelaré más. Yours. Just get me on a plane and I'll be free. Llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no andelaré más. Oh, oh, oh, llévame, llévame al paraíso. Donde la vida es calma, yo no andelaré más. Donde la vida es calma, yo no andelaré más. Vamos. Oh, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Y toda la gente me está diciendo. Me está vendiendo cosas, voor favor, Ik pues. Amigo mío, invítame. Amigo mío, Ik ben benieuwd Amigo mío, bésame. Amigo mío, llévame. Amigo mío, invítame. Amigo mío, benieuwd hoe het Amigo mío, bésame. Amigo mío, llévame. Lévame, llévame, llévame.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 Maar ja, sinds de wedergeboorte, dat, dat, dat, dat, dat er voor, ja, religie plaatsgemaakt heeft voor een persoonlijke relatie met God de Vader zelf door zijn Zoon Jezus aan te nemen als mijn persoonlijke redder en verlosser. En dat ik als plaatsvervanger van de Heer Jezus die naar de hemel naar de Vader is gegaan, dat zien we op hemelvaartsdag gebeuren, dat we met Pinkster de Heilige Geest ontvangen en dat Jezus ook zegt tegen zijn discipelen, ik laat jullie niet...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 ik, ik, ik, heb, ik ben dus eigenlijk. Uh, ik heb me aangemeld bij uh, Berreheid en toen, een, uh, een evangelische gemeente. Later heette deze gemeente uh, Shelter, de Shelter in Haarlem Noord, de aan. Ja, en, en het is allemaal gewoon goed georganiseerd. Als je, je aansluit bij, uh, bij een gemeente, welke gemeente dan ook, als het evangelisch is, of, of, of, uh, of, of ja, Baptist in ieder geval.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 door uh, het gebed van de gelovigen. Dus ik had me aangemeld bij een groep uh, van, uh, van mijn eigen gemeente en eigenlijk uh, de eerste dag dat ik daar bij ging staan vond ik heel erg spannend. Ik had een soort uh, baksteengevoel in mijn maag van oké okay, Jan Kees uh, jij gaat bidden voor mensen en ja, wat daar gebeurt is dat mensen met rugklachten, blijkt ook vaak uit dat ze ongelijke benen hebben. En ik had gezien dat, uh, dat die jongens dan gingen bidden voor uh, mensen met rugklachten. En er werden de benen gecontroleerd op uh, lengteverschil. En dan zag je op een gegeven moment gewoon dat tijdens het gebed... Dat die ongelijke benen, dat kortere been, dat ging op een gegeven moment groeien. Toen een van de jongens zei van in Jezus naam linkerbeen groei. En toen zag ik het been groeien gelijk naar het andere been. Dus dacht ik, wauw, dat wil ik ook, wat gaaf is dat. Dus ja, een volgende kwam. En uh, ook iemand met rugklachten. Nou, toen zei ze op een gegeven moment, nou Jan Kees, uh, ga je gang jongen. Nou mag, jij, uh, <laughs> nou mag jij je best doen, dan mag jij gaan bidden. Oké. Okay. Nou, dus ik sprak de persoon aan. Uh, weet u van uzelf of u ongelijke benen hebt? En dan mag ik dat even controleren. Nou, die persoon die nam plaats op de stoel. En ik nam dus die twee benen nam ik in mijn handen. de Twee hakken van de, van, de, van de schoenen dan. En die hou je tegen elkaar aan. En dan kun je heel goed zien of er een verschil is. En ja hoor, een verschil van twee centimeter denk ik wel. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, nou ja, ik ga maar doen wat ik geleerd heb hè, in... Uh,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 het is allemaal, voor God is het allemaal mogelijk. Ik zit je 30, 40 jaar in een rolstoel. Voor ons menselijke wijs is het onmogelijk. Maar voor God zijn alle dingen mogelijk. En ja, het, ik, ik, ik zie er al naar uit. Ik, ik, ik kan eigenlijk niet wachten. En ik zie uit naar deze, deze zondagen weer om op de zomermarkt te mogen staan. Je te mogen dienen. Om Jezus te dienen. En het team te dienen. Want we dienen elkaar. We hebben, we hebben elkaar lief. En vanuit die liefde. En vanuit de, de, de relatie die wij met God zijn aangegaan, willen we uitdelen vanuit zijn overvloed. En dat is eigenlijk uitdelen uit het Koninkrijk van God. En alles is beschikbaar, genezing, vernieuwing van je leven, ook depressies, mensen van depressies worden vrijgezet. Mensen die opgegeven zijn bij de artsen, eh, alles, voor God is alles mogelijk. Hij geneest een ieder die zich daarnaar uitstrekt, die gelooft dat door de striemen van de Heer Jezus... Jouw genezing is geworden. Dat mogen we uitdelen. En dat gaan we ook weer uitdelen. Met verwachting. En we verwachten eigenlijk steeds grotere dingen. Dan dat, uh, dan dat Jezus heeft gedaan. Want het staat ook in zijn woord. Dat de gelovigen zullen zelfs nog grotere dingen gaan doen. Dan dat Jezus in de tijd dat hij hier op aarde was heeft gedaan. En met die verwachting en met dat enthousiasme. Ja gaan we, gaan we gewoon een hele mooie tijd tegemoet. En wil ik aan ieder...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 en daar zie ik ook naar uit. Die tijd die nog voor ons ligt. Mm. Dat we mensen mogen vertellen van zijn plannen, van zijn liefde. En ja, dat is gewoon feest. Dat is echt feest. Dat is echt een groot feest. Ja. ja, dankjewel, uh, Jan Kees. En uh, ja, ik wil nog even voor de luisteraars ook zeggen. De data van deze markten. Dat is uh, komende 7 mei. Dat is dus ook op een zondag. Zondag 11 juni. Zondag 16 juli. En ook nog 27 augustus, dus dan zijn er vier zomermarkten op de zondagen. 7 mei, 10 juni, 16 juli, 27 augustus, waarbij de mensen dus gebed kunnen ontvangen. Dus of je ziek bent of depressief, wat Jan ook al zei, oké. Kom gewoon naar de markt. We staan meestal ter hoogte van de bushalte, dat is tegenwoordig bij de Albert Heijn op het louis Davidskade.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 Hij is vader voor degenen die geen vader hebben en een man voor de weduwen. Ik wil een goede moeder zijn voor hoop en geen rare dingen doen om mijn problemen op te lossen. Ik bid God, kom alstublieft tussen beiden. Geef mij moed zodat ik kan blijven leven en voor mijn dochtertje kan zorgen.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 Time has come. Still, my soul will sing Your praise unending. Ten thousand years. In